Er zitten er nu meer dan 400.000 mensen in de bijstand. Het kabinet gaat ervan uit dat er volgend jaar 410.000 zijn. Maar dat zullen er veel meer zijn, verwacht Divoza. En dat zal extra uitgaven met zich meebrengen van een half miljard euro. Gemeenten kunnen dat niet opbrengen, al dus Ook is het kabinet zich volgens de sociale diensten... onvoldoende bewust van de omvang van fraude met bijstandsgeld. Zorgverzekeraar DSW verlaagt tussentijds de zorgpremie. DSW zegt dat de kosten lager uitvallen dan geraamd. Dat wil zeggen dat de basispremie bij DSW... het laatste kwartaal 98,5 euro per maand is. 4 euro lager dan de eerste negen maanden. De premie voor volgend jaar wordt dinsdag bekendgemaakt. De Griekse minister van Openbare Orde heeft een lijst opgesteld... van 32 misdrijven waar leden en aanhangers van de extreemrechtse partij... Gouden Dageraad bij betrokken zouden zijn geweest...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 De game Grand Theft Auto V heeft in drie dagen tijd al meer dan een miljard dollar binnengehaald. Nooit eerder bracht een videospel zo snel zo'n hoog bedrag op. Het record werd wel verwacht, omdat het spel op de dag dat het uitkwam al 800 miljoen dollar binnenhaalde. Fans hadden er uren wachten voor over om het zo snel mogelijk te kunnen spelen. GTA V is het duurste videospel ooit. Het heeft naar schatting 250 miljoen dollar gekost om het te maken. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Tussen Go Ahead Eagles en Sportclub Cambuur. In Deventer bleef het 0-0. Cambuur speelde de laatste minuten van, van de eerste. En de hele tweede helft met tien man. Na een rode kaart voor verdediger Martijn van der Laan. Het weer. Het is vannacht een graad of 8. Er zal mist zijn en mogelijk dichte mist. Morgenochtend is het eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het 17 of 18 graden. Zondag zijn er eerst wolken en is lokaal een spatje regen. Later op de dag gaat de zon weer schijnen en dan wordt het 20 graden. En ook maandag en dinsdag is het droog na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Aad van den Heuvel en ik haal graag ouderen...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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. PvdA-minister Frans Timmermans gaat niet zijn best doen... om de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid van te overtuigen... dat de JSF aangeschaft moet worden. Ik ben nogal intens, zegt hij vanavond in de NRC. Voor je het weet zijn er Kamerleden die zeggen... hij probeert ons onder druk te zetten. Een politicus die bang is voor zijn eigen overredingskracht. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Hartelijk welkom bij Met het Oog Op Morgen. Iran heeft een nieuwe president... en dat lijkt te leiden tot een andere rol van Iran in de wereld. Niet langer confrontatie met het Westen, maar toenadering. We horen straks van Maike Warnaar, universitair docent... internationale studies, hoe we dat moeten wegen. Morgen is het Burendag. Dat zijn doorgaans dagen waarop buren vriendelijk met elkaar omgaan. Maar dat vriendelijk met elkaar omgaan, dat lukt niet altijd. En dan is een burenbemiddelingsbureau soms een oplossing. We horen zo wat het precies is: een burenbemiddelingsbureau. Wende maar verstand. En morgen wordt er in Rotterdam een monument onthuld ter ere van het eerste Nederlandse popfestival. We praten met de organisator en een van de weinige Nederlandse artiesten die daar optrad. Maar eerst een overzicht van het nieuws van. Vrijdag 20 september. De PvdA-fractie kwam, de fractie vergaderde en nam geen besluit over die ESF. We niet kunnen niet beoordelen of we het besluit kunnen steunen of niet. Want daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Die zijn geïdentificeerd door de rekenkamer. En die gaan vooral over de vraag... kun je met die 37 toestellen eigenlijk wel de missies uitvoeren die je wil uitvoeren? Bij de VVD moesten ze zich zo langzamerhand groen en geel ergeren over de coalitiepartner. Maar aan de buitenkant laten ze dat niet merken. Ik vind het heel normaal uh, dat parlementaire fracties natuurlijk daar uh, hun uh, vragen naast leggen. En natuurlijk, u had vast niet anders verwacht. Vert, uh, uh, natuurlijk vertrouwt premier Rutte erop dat er een goede uitkomst komt. Ik verwacht dat we een goed debat zullen hebben en dat we dan tot gemeenschappelijke conclusies zullen komen. Wordt morgen vervolgd. Rutte moest nog wel zijn tanden laten zien, niet aan de P van de A, maar aan de Russen. Want de Russische autoriteiten hebben Nederland niet geïnformeerd voordat ze gisteren een schip van Greenpeace enterden. En dat hadden ze wel moeten doen. De Arctic Sunrise vaart onder Nederlandse vlag. En als vlaggenstaat had Nederland tevoren door Rusland over dit optreden en de reden voor het optreden geïnformeerd moeten worden. Politie en justitie zetten steeds vaker mensen onterecht in de cel. Zoals bij dit stel dat na een bezoek aan Suriname aankwam op Schiphol... waarna een drugsdetector aansloeg op een tube cosmetica. Het duurde heel lang voordat uit een test van het NFI bleek dat er een fout was gemaakt. Dat kwam pas na 33 dagen, klopt. Het heeft heel erg lang geduurd... In twintig jaar tijd is het aantal mensen dat onterecht achter de tralies kwam... verachtvoudigd naar bijna vijfduizend vorig jaar. Volgens Ibo Burema, lid van de Hoge Raad, moet Nederland zich schamen. De conclusie is dat het bijna gewoonte is geworden... om uh, voorlopig hechtenis op te leggen. Nou, dat is heel zorgwekkend. Een kwestie waar de overheid al wel zijn excuus over maakt... is het gerommel met toeslagen. Bijna 32.000 mensen kregen te veel of juist te weinig uitgekeerd. Mensen krijgen eerst een excuusbrief en uh, vervolgens wordt ook gezorgd dat, uh, dat de fouten hersteld worden. En zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry, foreign minister of prime minister, toen hij zijn Nederlandse collega aankondigde. Het was me niet opgevallen, ik heb niet gehoord. Nou, zeg het zelf maar. My great pleasure to welcome his excellency de foreign minister Frans Timmermans. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Foreign minister, foreign minister, foreign minister, foreign minister. De krant vanmorgen is gelezen door Mariel Hagemann. De Vira is niet bepaald het wrak van het spoor... zoals NS ons wil doen geloven. De Telegraaf heeft een geheim rapport in handen... van een Brits onderzoeksbureau dat door NS zelf is geraadpleegd. De Vira voldoet volledig aan de afgesproken eisen... en NS heeft eerder het ontwerp geaccepteerd. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. De accu's veroorzaken schroeiplekken en er zijn veel afwerkfouten. Maar de mankementen zijn goed op te lossen volgens de Britten. Binnen maximaal 17 maanden is de hele vira vloot opgelapt. Valt te lezen in de Telegraaf. De Algemene Rekenkamer heeft het rapport over de JSF op het laatste moment afgezwakt. Dat is gebeurd na overleg met de ministers Hennis en Dijsselbloem. De conclusie dat de focus eenzijdig op de JSF lag en dat concurrerende straaljagers niet meer in beeld waren is geschrapt, schrijft de Volkskrant. De krant ontdekte de gewijzigde passages op de website van de Rekenkamer. Een woordvoerder zegt dat ze erop zijn gezet om zo transparant mogelijk te zijn... en zeker niet om aan te geven dat de Rekenkamer eigenlijk vindt... dat de ventie er alleen maar op uit was om de JSF aan te schaffen. In het optimisme van Mark Rutte is geen deuk te slaan... ontdekten ook twee verslaggevers die namens een groot aantal regionale kranten met de premier spraken. In het interview laat Rutte weten dat mensen tegen hem zeggen... dat ze het eigenlijk wel logisch vinden dat het kabinet de dingen aanpakt zoals het nu doet. Volgens hem is het ook een misvatting dat burgers nu eindelijk wel eens willen weten waar ze aan toe zijn. Discussies tussen oppositie en coalitie zijn van alle dag. Waarom zouden die opeens bijdragen aan onzekerheid, vraagt Rutte zich af. Over de algemene beschouwingen van volgende week maakt hij zich ook geen zorgen. Ik denk dat die goed gaan aflopen, zegt hij in de regionale kranten. De klimaatskeptici krijgen volgens trouw een beetje gelijk. De aarde warmt al jaren minder snel op dan eerder was voorspeld... Sinds 1998 is het nauwelijks warmer geworden. Die dip in de opwarming is volkomen onverwacht, zegt een wetenschapper in Trouw. Een verklaring is er nog niet. Volgende week vrijdag komt er een nieuw klimaatrapport van de VN. Hierin worden de berekeningen voor de opwarming van de aarde naar beneden bijgesteld. Trouw denkt dat die nog wel eens een nieuwe brandstof kunnen zijn... voor een verhitte discussie over de noodzaak van urgente maatregelen... om het klimaat te redden. Minister Schippers heeft een streep gehaald door de vergoeding van besnijdenissen. Of ze nu om religieuze of om ...medische redenen worden gedaan. Nu mensen de ingreep zelf moeten gaan betalen... ...verwachten de tien speciale besnijdeniscentra een toelop, ...omdat ze de behandeling goedkoper kunnen uitvoeren... ...dan de ziekenhuizen, schrijft een Nederlands Dagblad. De urologen die in ziekenhuizen werken zijn ontstemd... ...omdat er geen overleg is geweest. Volgens een Tilburgse uroloog is er een forse groep mannen en jongens... ...bij wie een besnijdenis een passende behandeling is voor hun klachten. De artsen moeten nu in veel gevallen gaan onderhandelen... ...over een betalingsregeling. Goed nieuws voor golfers die nog wel eens de keiharde plastic ballen... niet meer kunnen terugvinden in het water, het moeras, het bos of het weiland. Ze hoeven niet langer een schuldgevoel te hebben als het gaat om het milieu. De Volkskrant maakt melding van een nieuw soort golfbal... die zichzelf afbreekt en daar niet 500 jaar over doet. De nieuwe bal is gemaakt van aardappelzetmeel... en wordt binnen 2 tot 8 jaar opgenomen door de natuur. De grondstof komt uit de patatfabriek en de bijnaam laat zich raden... de nieuwe golfbal heet al de patatbal... Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dan gaan we naar uh, Curaçao. Het Openbaar Ministerie gaf daar vanavond een persconferentie... over het onderzoek naar de moord op politicus Helmin Wiels. We zien het als een belangrijke stap uh, in het onderzoek.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 Ja, er zijn opnieuw verdachten aangehouden in het onderzoek. Justitie noemt dat een grote stap, is dat het ook? Ik denk het wel, want uh, ja, als je alle berichtgeving van het OM in de afgelopen vier maanden bij elkaar optelt... hebben ze dus nu eigenlijk alle uh, daders te pakken die feitelijk op het strand van Marie Pompoen uh, aanwezig waren... toen Diels vermoord werd. En, uh, en zou je dus kunnen zeggen dat de, de moord is opgelost. Maar het OM noemde niet voor niets geen grote doorbraak. Want uh, men weet allemaal, en men gaat er ook hiervan uit, dat het hier om een nieuwe moord gaat. En dan ben je toch meer geïnteresseerd uiteindelijk in de opdrachtgever. Want wat weten we van de verdachten die nu zijn aangehouden? Uh, de twee verdachten die nu zijn aangehouden, of uh, de drie verdachten moet ik zeggen, die nu zijn aangehouden, die komen uh, uh, deels uit de wijk Coraal Specht. En dat is ook de wijk waar de andere twee verdachten komen, die nu ondertussen zijn overleden. Uh, uh, Eén nog vorige week in een politiecel. Uh, ze komen allemaal uit de hoek van Coraal Specht. En uh, uh, uh, ja, in, in die zin uh, uh, moet je dan denken aan jongens die normaal gesproken in drugs handelen en nu dus blijkbaar in geld. In ieder geval zijn het de uitvoerders en niet uh, de, de intellectuele opdrachtgevers. Ja, en wa waarom zijn ze daar zo? Zijn? Van? Oh, je bedoelt van... Uh, van het feit dat het huurmoordenaars uh, zijn? Nou ja, men, men gaat daarvan uit omdat men het motief niet kan begrijpen. En, en uh, ook ik moet zeggen, uh, als, je deze, als je deze jongens kent uit de bendes van Coralsbrecht... dan kan je je niet voorstellen waarom ze een politicus uit de weg zouden ruimen. Daar hebben die jongens in principe geen baat bij. Maar nogmaals, over, over dat soort motieven heeft het OM zich niet uitgelaten. Dus dat is een beetje speculeren. Ja. Want is er zicht op een opdrachtgever? Wordt er aan iemand gedacht? Nou, men heeft dat wel altijd gezegd. Hè? Men heeft eigenlijk al drie weken na de moord gezegd dat men zicht had op de groep uh, jongens die dit uitgevoerd zouden moeten hebben. En op de opdrachtgever. Maar uh, alle vragen in die richting vandaag, uh, tijdens de persconferentie, die werden gepareerd. Men wil daar gewoon nog niet over speculeren. Men houdt ons wat dat betreft nog een beetje aan het lijntje uh, met de boodschap dat ze er zicht op hebben. En dat ze hopen met deze arrestaties uh, van vandaag daar uh, nog sneller zicht op te kunnen krijgen. Ja, en durf jij een inschatting te maken hoe dichtbij ze zijn? zou het echt niet weten er zijn uh, uh, zowel, je weet je, Curaçao is een heel klein eiland. Ja. Uh, dus nog, nog voordat deze persconferentie bleef, werden mij alle namen in de schoon geworpen... Die, die mogelijk als opdrachtgever hierbij betrokken waren. Ik kan daar gewoon nu op de, in, de kader, in, in, in dit stadium eigenlijk nog niks over zeggen. Ik, uh, ik weet niet of we hier spreken over een politieke moord... of over een, een russie of over een familiaire moord. Het is, wat dat betreft, allemaal nog onbekend. Uh, maar ja, zoals justitie zegt, ze hebben er wel zicht op. Dus uh, ja, met de snelheid van deze nu zijn we opgetreden... hoop ik dat, uh, dat dat ook snel duidelijk wordt voor ons. Ik ga je niet verder... Leiden tot speculatie. Dankjewel Dik Draijer. I was little I remember how afraid I was to fall and I lost all that I felt Barry en Perquisit met WARM. En aanstaande maandag zijn ze live in het oog te horen. Iran lijkt toenadering tot het westen te zoeken. De Iraanse president Rouhani liet eerder deze week al elf politieke gevangenen vrij... verklaarde geen atoombom te willen ontwikkelen... en wil ook nog bemiddelen in de Syrische burgeroorlog... Iran lijkt het Westen te willen pleasen. Ik ga daarover praten met universiteitsdocent internationale studies... aan de Universiteit van Leiden, Ma Maaike Warnaar. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, de hele week horen we over een ommekeer in het Iraanse beleid. Uh, is dat terecht? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben blij dat je die stelt. Um, ik heb zelf niet het idee dat er echt sprake is van een grote ommekeer. Als ik zelf zo de mediaberichtgeving volg... dan uh, lees ik dat heel veel mensen zich verbazen... bijvoorbeeld over de uitspraak van Rouhani... dat uh, uh, Iran echt niet van plan is om kernwapens te maken. Nou, dat is, uh, dat is niet nieuw. Dat roept Iran al heel lang. Um, wat wel nieuw is, um, of hoe ik het zie, is dat uh, Rouhani echt weer probeert om die toenadering te zoeken naar het Westen. Waar Ahmadinejad, de vorige president, toch een beetje iets had van... ja jongens, de beurt is aan jullie. We moeten nu van jullie een goed voorstel krijgen. En als dat niet komt, dan zoeken wij wel andere partners. Ja, Maar op het punt van die kernwapens, zeg je, is er niks veranderd? Nee. nee. Um, wat is de reden, denk je, dat uh, Rouhani een andere koers vaart? Op dit punt, dan zijn voorganger. Niet die kernwapens, maar de rest. Ja, het is dus wel een, een, een president met een hele andere kleur. En vanuit een hele andere, uh, ja, andere club, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk een, een, een man die, die zich veel beter verhoudt tot eigenlijk de, de oude club. Dus de oude, oude garde van, uh, van Iran. Um, uh, Ahmed was wat dat betreft een beetje een, uh, een buitenbeentje. had een... Um, uh, ja, toch een wat, wat, wat, wat andere kijk op, uh, op Iraanse politiek dan tot dan toe uh, gangbaar was. Eigenlijk valt Rouhani een beetje terug op wat Ghadami ook, ook deed. En, die was en iets voorstond. gematigder. Ja. Althans, dat zeggen wij dan hier. Ja. Is dat terecht, ja? Ja, te dat is terecht. Ja. Want die Rouhani wil echt een betere relatie met het Westen. Ja. ja. ja. Wat is zijn belang daarbij? Ik heb zelf het idee dat er vanuit de Iraanse bevolking inmiddels toch wel een gevoel van grote urgentie is ontstaan over het oplossen van dat conflict. Uh, mede natuurlijk vanwege de beperking, beperkingen die het met zich meebrengt uh, op economisch gebied. Er, er is um, nog steeds een boycott. Juist, de sancties bestaan nog altijd. Um, en dat heeft inmiddels al een behoorlijke weerslag op, uh, op de Iraanse binnenlandse situatie. Um, maar en daar willen ze vanaf? Daar, ja, daar willen ze vanaf. Maar ik heb ook het idee dat, dat heel veel Iraniërs... ik kan natuurlijk nooit voor alle Iraniërs spreken... maar uit het, nou ja, goed, het feit dat Rouhani de verkiezingen heeft gewonnen... kun je wel ja, een beetje een generalisatie maken. Dat heel veel Iraniërs um, het een beetje zat zijn. Dat, dat gedoe dat steeds maar um, de... de uh, hoe noem je dat? De, het vijandschap met het Westen bevestigen. En ja, toch naar een pragmatischer buitenlands beleid willen. Waardoor Iran zich weer meer op het binnenland kan gaan richten. En ja, eigenlijk de eigen problemen kan gaan oplossen. Ja, want dat heeft zij ook beloofd in de campagne. Ja. In de verkiezingscampagne. Ja. ja. Um, het lijkt erop dat de, de VS, Engeland en Frankrijk... wel redelijk openstaan voor gesprekken. Bent ja. u daardoor verrast? Um, nee, nee, ja goed. Kijk, ik denk dat, de, uh, dat je van beide partijen kunt zeggen... dat zij eigenlijk altijd al nou ja, zeker de laatste twintig jaar toch wel graag... Um, naar toenadering toe willen. Maar dat beide partijen, dus de westerse partijen... en ook uh, Iraanse partijen te maken hebben met een binnenlandse context... die dat heel moeilijk maakt. En wat het fijne is van de verkiezing van Rouhani... is dat het eigenlijk het westen ook een soort van um, nou ja, vrijbrief geeft... om nu weer op een constructieve manier met Iran om te gaan. Uh, ze kunnen het nu verkopen, want er zit nu een gematigde... Gematigder ja. President. Ja, hij heeft nu ook aangeboden om te bemiddelen in de Syrische burgeroorlog. Hoe serieus moeten we dat nemen? Kan hij dat? Ja, zeker. Nou, volgens mij is dat ook niet nieuw. Uh, ik denk dat het een oplossing in Syrië heel lastig wordt als Iran daar niet bij betrokken wordt. Het is een, uh, een belangrijke uh, land in de regio. En uh, nou ja, ook, ook uh, Morsi uh, een paar maanden terug heeft dat benadrukt. Het is belangrijk om Iran daar, daarbij te betrekken. Want waarom is dat zo belangrijk? Het uh, uh, Syrische regime had uh, en, uh, en heeft niet veel vrienden in de regio. En het Iraanse regime is daar een van. Dus um, ja, zij kunnen op een andere manier... Maar dan zijn zij voor de rebellen niet zo'n sterke gesprekspartner lijkt me... als zij uh, samenspannen met het uh, Syrische regime. Nee, maar je moet in, natuurlijk op alle, op alle vlakken ingangen hebben. En ik, ik hoor wel vanuit Iran geluiden van nou goed, als het inderdaad... Als er een, een situatie komt waarin het uh, huidige regime het veld moet ruimen... dan kunnen wij daar op zich ook wel mee omgaan. Hmm. Dus uh, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is interessant dat, dat dat zo expliciet gezegd wordt. En dat biedt dus ook mogelijkheden. En laat ook zien dat Iran een soort van ja, uh, pragmatische koers uh, uh, vaart. Ook op dat gebied. Uh, hoe het, uh, het conflict in Syrië ook eindigt. Zij willen daar uh, toch een, een vinger in de pap blijven houden... en niet... Uh, nou ja, aan de zijlijn komen te staan. Nee, ik hoorde minister Timmermans net in nieuws zeggen van... nou, daar moeten we niet te snel op neerkijken. Dit zouden we heel serieus moeten nemen eigenlijk. Dit Eigen... aanbod van Iran. Absoluut, ja. Het ja. ja. ja. kan echt helpen. Zeker. Wat wil uh, Iran uiteindelijk op het internationale toneel? Wat, welke rol uh, ziet Rouhani daar voor zichzelf weggelegd? Um, ik... Ik heb het idee zelf dat Rouhani op dit moment vooral bezig is... met het, uh, het verbeteren van de relaties met het Westen. Um, wat al heel lang in Iran speelt... is het, het, het idee dat, het, uh, dat Iran een belangrijke rol in de regio zou kunnen spelen. Uh, ook dat um, uh, ver, verwacht ik dat, dat, dat Rouhani dat ook zal blijven uh, voortzetten. Dat, dat, dat beleid. Um, maar ik verwacht, en of misschien... Kan ik beter zeggen, ik hoop dat uh, ja, het Iraanse regime uh, nu ook vooral bezig gaat met het binnenland. En, en, en uh, uh, thuis de economie weer op de rails krijgen en goed, de, de mensenrechten situatie verbeteren. En... Ja. Want kan dat snel gaan? Stel dat er nu inderdaad gesprekken komen met het Westen, die boycott en die, die sancties. Kunnen die snel van tafel zijn, denkt u? Nou, ik vind dat lastig. Ik, ik vind het lastig om daar voorspellingen in te doen. Want hij zijn ik... nog wel lelijke dingen over Israël, hè? Ja, nou ja, goed. ik vond Ja, volgens mij waren die redelijk waarheidsgetrouw. maar um, nou, Ik heb de exacte ja, quote niet goed. bij de hand. Maar... Ja, nou goed, hij zei dat, dat Israël een, een agressief uh, bui buitenlandbeleid voert. En als je kijkt naar wat de laatste weken... ook richting, uh, vanuit Israël richting Iran geuit is... dan speelt Israël op dit moment geen constructieve rol... in de toedadering tussen de VS en Iran Nee, oké, okay, maar ook daar dus... heeft hij dan een andere toon dan uh, Ahmadinejad had? Nou... Ja, een beetje wel. Ja, de, de retoriek van Ahmedinejad wordt ook altijd wel een beetje opgeblazen hoor. Die heeft wel wat dingen gezegd over Israël. En dat was niet aardig. Maar het was ook niet zo agressief als het vaak vertaald wordt. Hij okay. heeft bijvoorbeeld niet opgeroepen tot vernietiging van Israël. Wat, wat veel mensen wel, wel denken. Oké, okay. dus op zich zou het moeten kunnen dat die sancties een twee, drie jaar weg zijn? Oh ja, <lacht> nou dat zou ik Moet niet willen doen. meteen zeggen. Maar even zaken doen. Maar... Ja, nou ja, het zou kunnen. Ja, ik, ja. ik, ja, ik heb gekkere dingen zien gebeuren. Dus wie weet, laten we het hopen. Goed. Dank u wel. Universitair docent internationale studies aan de Universiteit van Leiden, Maaike Warner. 95 Queen met My Life Has Been Saved. Gezellig met je buren iets leuks doen. Dat is het idee van de Landelijke Burendag, morgen. Maar wat nou als je ruzie hebt over de heg of uh, als er geluidsoverlast is? Daarvoor schieten de bemiddelingsbureaus uit de grond. Aangeschoven is Bente T., directeur van bemiddelingsbureau Beter Buren. Goedenavond, hartelijk welkom. Uh, wanneer kloppen mensen bij u aan? Als ze last van elkaar hebben en er samen niet meer uitkomen... Dan want, is het de bedoeling dat ze bij ons aankloppen. Want dat moeten ze wel eerst geprobeerd hebben om er samen uit te komen? Ja, je kan natuurlijk niet ons inschakelen... als je nog nooit aan de buren hebt laten weten dat je last van ze hebt. Zo makkelijk is het ook niet. Je moet het eerst zelf proberen. En als je daar niet uitkomt, of uh, nou, soms pakken mensen dat verkeerd aan... wordt de ruzie nog groter, dan kunnen ze ons inschakelen. Want u vindt eigenlijk dat ruzies opgelost moeten worden? Ja, zeker burenruzies. want als je niet prettig woont, dat kan... Uh, nou, Mensen slecht slapen, stress geven. Ja. Wonen, eten. Een voortdurende uh... staat van ruzie met de buren is niet gezond. Nee, nee. nee. Het, zijn, het is een basisbehoefte. En in je huis moet je je prettig voelen, veilig voelen. En dat is dus heel belangrijk. Zullen we even luisteren naar een fragment uit de serie Buren van Frans Bromet? Nou, vertelt u maar wat is hier uh, aan de hand. Uh, het was een overlast van de buurman daarbij. Dat is overlast van de buurman? Ja. Wat doet hij dan? Uh, hij terroriseert ons met onder andere uh, op de muren bonken. Door heel het huis. Dag en nacht. Er is een tijd geweest, toen had hij zijn installatie aanstaan. Hij, hij bonkt dag en nacht uh, op de muren? Muren, ja. Hoe dan? Ja, met een hamer, met een moker. Ja, zo gaat dat. Klopt, ja. Mensen denken soms dat de buren het expres doen. Of, uh, nou, als je ja, met een moker tegen iets... <laughs> de muur staat slaan, dat lijkt me wel expres. Ja, maar mensen vullen ook heel vaak dingen in. Hè, en dan blijkt het later toch iets heel anders te zijn. Of uh, is het bijvoorbeeld in een, in een flatgebouw... Uh, de, de airco die je boven staat te draaien. En doen de buren dat dus niet expres. Maar hebben ze het niet eens doen dat ze overlast veroorzaken. Nee. Wat is, wat is de, kleinste, de kleinste reden waarom u een ruzie hebt horen ontstaan? Of een kleine? Ja, nou soms gaat het al om een, een tak door de heg. Hè. Een klein takje zelfs. Dat door de heg steekt. Ja. ja. Dat kan al tot ruzie leiden. Ja, maar weet je... Dat is dan waarom ze, om, ze ons bellen. Maar vaak is er al iets heel anders aan de hand. Is er al, broeit het al een tijdje. En dan geven ze gewoon niks meer van elkaar hebben. Dus wat onze bemiddelaars doen, is kijken van ja, wanneer is het nou misgegaan? En jullie zijn en wonen al tien jaar naast elkaar. Hoe ging dat in het begin? En waar uh, is er iets gebeurd dat jullie elkaar niet meer groeten of over dit soort dingen gaan klagen? Ja, en als je teruggaat naar dat moment, dan kan je iets betekenen? Ja, meestal wel. En dan komen mensen er ook weer achter van ja toen is het misgegaan, toen heb je me niet gegroet of je hebt mijn kind uitgescholden of nou ja noem het maar op. En dat is gewoon heel belangrijk, want eerder heeft het geen zin om naar een oplossing te zoeken. Je moet vaak even een paar stappen terug om te kijken wat is nou de geschiedenis van het probleem nu. Kunt u bijna alles oplossen? We zouden het wel kunnen, maar het gaat er natuurlijk om dat mensen het willen. En, ja, uh, als zij ons... het niet willen, kunt u het niet. Nee, dus als mensen ons te laten inschakelen, he, als het al te veel geëscaleerd is, dan lukt het vaak niet. Uh, en, en hoeveel gesprekken heeft u nodig? Hoe, hoe gaat u te werk? Laat ik dat eens vragen. Hoe, hoe begint u? Uh, mensen melden zich aan bij ons en we kijken of de zaak geschikt is. Dan zoeken we er uh, twee bemiddelaars bij. En de zaak is geschikt als ze het eerst al zelf geprobeerd hebben, maar dat is niet gelukt. Ja, en als er geen sprake is van ernstige verslaving of ernstige okay. psychiatrie of echt geweldstoestanden, dan moeten wij er niet heen. Want dan stuurt de politie erop af. Ja. ja. ja. Oké, okay, twee bemiddelaars, zeg Twee u. bemiddelaars gaan uh, op huisbezoek bij uh, de melder. Uh, Waarom twee? Is en voor de veiligheid, maar ook omdat twee meer horen dan één. Okay. He, als je bij de mensen uh, thuiskomt uh, gaat het allemaal nog wel goed. Maar als ze uiteindelijk in een bemiddelingsgesprek komen. Nou, en er zit een echtpaar aan de ene kant en aan de andere kant een echtpaar. Nou, dat kan er soms heftig aan toegaan. En dan is het heel prettig dat je met z'n tweeën bent. Dat de een zich focust op het uh, stellen van vragen. En de ander kijkt van, hé, hey, wat gebeurt er? Ja, ja. Non-verbaal. En de mensen schanker. zijn vrijwilligers, helemaal. allemaal? Ja, klopt. Z wonen die in dezelfde buurt? Ga je in je eigen buurt aan de slag of juist niet? Je gaat in je eigen stadsdeel uh, in de stadsdeel, slag. oké. Ja. Maar je kent die mensen niet? Nee, nee, je mag nooit bemiddelen bij mensen die je kent. Dus oh, dat mag sta je niet. per ongeluk toch bij mensen voor de deur waar je denkt... hé, hey, die ken ik van een feestje, dan uh, moet, je weg. moet je weg en dan komt er een andere bemiddelaar. Ja. Ja. Dus je gaat dan eerst bij de klaargepraten en dan bij de beklaagde? Ja. En dan? En dan vraag je ze allebei uh, voor een uh, bemiddelingsgesprek op een neutraal terrein. Dus dat doen we meestal in, uh, in buurthuizen. Ja. ja. Want als ze geen vrienden zijn, moet je ze dan ook niet bij elkaar op de koffie uh, uitnodigen. Oké. Okay. En dan probeer je allebei het verhaal te laten vertellen. Dus de bemiddelaars zorgen heel erg voor de balans en uh, doorvragen. En kijken wat er aan de hand is. Wat er nou echt aan de hand is. En, en dan meestal, meestal is het na één gesprek voorbij? Ja, in principe en dan, wel. Ja, zo simpel? En, nou, weet je, soms is, is er zoveel gebeurd... dan lukt het niet in één gesprek. Maar dan kijken we wel, worden er stapjes gezet... Ja, als mensen een uur lang hak in het zand zetten en uh, nou, niks, uh, geen duimbreed willen toegeven, dan wordt het lastig. Ja. Maar willen ze dat wel, dan uh, organiseren we ook nog wel eens een tweede gesprek als dat nodig is. Ja. Aan wie ligt het meestal? Aan de klager of aan de beklaagde? Aan allebei. Ja? Waar twee kijf hebben van ah, twee schuld. Zo simpel. Ja, de beklaagde denkt vaak dat de ander het altijd allemaal doet, maar nou, twee kanten heeft ja. het verhaal meestal. Wel eens gevaarlijke momenten meegemaakt? Nee, onze bemiddelaars uh, die, die bieden natuurlijk iets aan. En als mensen dat niet willen, hoeft het niet. Nee, want ik, ik kan, als, stel dat ik klachten heb over de buren, dan kan ik jullie bellen, maar dan moet de buurman wel daarmee instemmen. Ja, ja precies, dan heb je en natuurlijk als zij, al een beetje. Maar willen dan niet. Nee. En uh, vaak zijn ze boos op elkaar, maar niet op de bemiddelaars. Nee. Zullen we nog even luisteren naar een bemiddelaar? Partijen bestoken elkaar met een steeds maar groeiende waslijst aan klachten en eisen. U snapt dat het allemaal zinloos is als ik over al deze punten een juridische beslissing zal gaan uh, geven. Voor zover is hebben partijen in elk geval dringend behoefte... aan een lijstje met spelregels waaraan ze zich moeten houden. En daarom zal ik beslissen dat de huidige schutting achter... moet worden vervangen door een schutting van twee meter hoog... die precies op de erfgrens moet komen. Iedereen mag dus in zijn eigen tuin doen waar hij in heeft. Wat niet mag, is ongevraagde opmerkingen maken... Schelden, elkaars tuin betreden en zeker niet elkaar fysiek aanvallen. Dit is kort gezegd mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Dank u wel. Ja, de rijdende rechter, Frank Visser, hij is wel streng, hè? Althans, ja, komt het nee, als rechter moet je dat natuurlijk zijn. Hè? Dan moet je een uitspraak doen, daar komen de mensen voorbij. Je. Uh, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van als je dat bij Buur Russisch uh, doet. Nou ja, deze rechter... week is zelfs gezegd... dat er experimenten komen met echte rijdende rechters... Hè, die ruzie gaan oplossen. Ja, nou, ik, ik vind dat je toch eerst moet proberen... via het gesprek via buurtbemiddeling. Bij een rechter, dan, dan wordt er een uitspraak gedaan... en is er vaak toch een verliezer, een verliezer en een winnaar. Uh, maar de volgende dag uh, woon je nog steeds naast elkaar. Zie je elkaar nog steeds in de tuin zitten of... Dus uiteindelijk is dat niet ideaal. Nee, Bemiddeling wij, wij, is beter. wij adviseren altijd eerst uh, zelf praten... dan buurtbemiddeling en lukt het dan allemaal niet... kan je het alsnog opschalen... Maar ik denk dat het niet prettig wonen is uh, als jij verloren hebt bij een rechtszaak. Nee. Frank Visser die zei van de week op deze zender... Uh, geen vrienden worden met je buren, niet doen. Ja, ik schrok daarvan van die uitspraak. Ik denk, ja, als je wel goede vrienden kan worden... lijkt me dat alleen maar prettig. Uh, vrienden die je helpen op het moment dat er iets is. Of uh, als de wasmachine kapot is, dat je bij hun even kan wassen. Allemaal van die praktische dingen... Uh, het is niet gevaarlijk, vrienden worden met je buren, of. u Nee, betreft. ja, ik, ik denk... Uh, uh, met vrienden kan je natuurlijk ook ruzie krijgen... Ja. maar dat kan je ook met buren die je niet kent. Nou, dus is er meer ruzie dan vroeger? Dat denk ik wel, ja. Mensen hebben toch meer de neiging om heel erg te kijken... van ja, dit zijn mijn vier muren. Ik wil, wil niks met de buren te maken hebben. Uh, maar je hoort elkaar natuurlijk wel. En, uh, of je ruikt elkaar, of wat voor soort overlast... En het is natuurlijk alleen maar makkelijker naar elkaar toe te stappen als je elkaar kent. Ja. Als mijn buurvrouw piano speelt en ik heb hoofdpijn, ga ik rustig even naar de toe En zeg ik gewoon: Marjan, kan het wat zachter? Ja. En dat wordt lastiger als je elkaar niet kent. Ja, precies. En uh, mensen weten vaak wel wat hun vrienden in Australië doen via Facebook, maar niet wat hun buren doen. U heeft het voorlopig het genoeg ja. werk. Bente T, directeur van Buurtmiddelingsbureau Beter Buren. Dank u wel. Morgen wordt er in Rotterdam een monument onthuld... ter ere van het eerste echte popfestival van Nederland. Het inmiddels legendarische Holland Popfestival in het Kralingse Bos. In 1970, 43 jaar geleden alweer. Een van de organisatoren was George Knapp. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we eerst maar even teruggaan naar die drie dagen? Ja, kunt u doen. She pours the wine, unbreaks the bread. She has no life to tell you. No truth to tell you, she's a girl. She's almost a woman. And that's even more. You're in a human condition, I hear you. Ja, George Knap, heeft u ze herkend? Nou ja, natuurlijk wel. De muziek wel. Zeker ja. wel. Maar kunt u ook de namen noemen, of ben ik dan flauw? Dat ben je een beetje flauw. Ja. Het is wel 43 jaar geleden, het. Ja, Santana natuurlijk een ja. Ja. Ja. Een jaar eerder was het Woodstock Festival geweest in Amerika. Ja. Was dat een beetje wat u voor ogen had? Nou, ik had in de eerste instantie niet direct iets voor ogen. Want uh, uh, waarom ik begonnen ben, of ik, het is natuurlijk wel later met Berry uh, Visser samen gegaan, maar was eigenlijk vanwege de 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog dat de stad Rotterdam een feestje wilde maken. Okay. En dat hebben ze in verschillende wijken willen doen, waar nog geen deelgemeentes. En een van de wijken waar ik woonde, vrij ja, nieuwbouwwijk, omhoort, eh, dachten we ja, daar moeten we ook wat doen. Daar kregen we wat geld voor, circa 5000 gulden. Lijkt een er was best veel maar die tijd, toen. denk ik. Ja, en ja, die tijd was het natuurlijk wel veel. Ja, ja. En daar mochten we wat voor doen. Ik zat in het jeugdwerk en uiteraard was ik wel beïnvloed... door de muziek die uit Amerika, Engeland naar Europa kwam. En zeker Woodstock natuurlijk ook. En uh, we kenden dat wel, dus het lag wel een beetje in mijn aard... om te denken, nou ja, ik wil wel iets leuks doen. Maar over het algemeen was die tijd, dat was een vrij conservatieve tijd... na de Tweede Wereldoorlog, was men niet zo geporneerd... van uh, nou ja, al dat moderne gedoe. En nee. zeker niet uh, Zulke dingen als uh, openluchtfestivals kende men trouwens hier nog niet eens. Nee, maar u, u kreeg dus geld van de gemeente om dat te doen? Nou ja, ik kreeg het niet. Nou ja, kreeg de kreeg het. En ja. uh, in wezen was dat natuurlijk zo. Uh, er werd een commissie opgericht en die moest het wel eens doen. En uh, daarvoor, nou ja, dat kan dan zijn: hardlopen, koekhappen, modelbouw. U kent dat, uh, <laughs> ja. dat gebeurt. En toen zou u: we op die straatfestivals. Nou, zo, zo ging het ook niet. Ik dacht, nou, het lijkt me wel leuker om uh, uh, uh, in de buitenlucht een. Uh, Popfestivaletje. Ik bedoel niet een popfestival zo groot als het gehoord is. Nee, want u wist Daarvan ook niet waar u aan begon, waarschijnlijk. U had het ook nooit nee, eerder gedaan. Nee, helemaal niet. Ik wilde gewoon een leuk feestje bij de, daarvoor. En ja. We dachten dus echt, vanwege die invloeden van de muziek natuurlijk, dat uh, een popfestival, groot woord, maar in mijn gedachten nog erg klein, om dat in Ommer te gaan doen. En dat lukte niet erg. En op een goed moment, ja, goed, toen was er een persconferentie door toen de tijd door de directie van uh, die dat hele feest in Rotterdam wilde organiseren. C70, communicatie 70. Ja. En uh, die hield een persconferentie in de doelen, kleine zaal, dacht ik. En daar werd de jonge pers, over het algemeen was dat jonge pers kwam daarbij. Want men voelde ergens in Nederland, en dat was gewoon ook de Nationale Pers, wat gaat Rotterdam nou doen als aculturele stad. Mm -hmm. Die een herdenking wil gaan doen en een feest wil gaan brouwen eh, na de Tweede Wereldoorlog 25 jaar daarna. Dus eh, die waren nogal erg kritisch. En dat heeft de directie dus van C70 wel gemerkt. En ze hielden daardoor uh, dus ook een persconferentie. Er was vraag naar, wat gaan jullie doen? Hmm. Nou, toen kwam het verhaal. En toen merkte hij eigenlijk een wat lauwe reactie uit de zaal van de pers. En op een goed moment zei hij ook uh, uh, tijdens het voorlezen verder van het programma... van ja, er wordt ook nog een popfestival gehouden. En dat was doordat elke wijk wel zijn programmatje een beetje ja, precies, in had en, en, en toen is het gaan lopen? Nou ja, toen is het min of meer gelopen. Toen wist ik nog niet eens dat hij bedoelde dat idee... wat ik in het programma had gezegd. Maar eh, dat hoorde ik achteraf... of liever gezegd een dag daarna kwam, eh, kwamen de journalisten. Want die hadden dat via dan C70 gehoord. En die kwamen al uh, bij u van... wat ga je precies uh, doen? Uh, ja, wat ga ja. je nou doen? En toen op stond ik een beetje met de rug tegen de muur. Ja, Op het festival stond uh, maar één Nederlandse groep. CCC uh, Inc. Ja? Met daarin ja. Ernst Jans. Goedenavond, meneer Jans. Goedenavond. Wat staat u nog bij van die drie dagen? Um... Het is een, een, een, een fantastische, maar ook chaotische uh, aantal dagen. Wij mochten die donderdag, uh, voordat het festival officieel begon... mochten wij de donderdagavond, mochten wij als, als, als enige band... mochten wij de dus geluidsinstallatie uittesten. Die geluidsinstallatie was overgekomen uit Engeland. Het was eigenlijk de eerste echte grote PA in Nederland. En uh, ja... Niemand was er nog bekend mee en, en iemand moest dat testen en wij mochten dat doen. En het klonk geweldig, okay, fantastisch ja. op het podium en we waren dolgelukkig. Um, maar toen wij echt begonnen te spelen, um, stonden wij dus bij uh, de, de act voor ons uh, tussen de coulissen te kijken en dat was The Family. Oh. En The Family die had al zanger Roger Chapman en die was helemaal door. ...geslagen, doorgedraaid, zal ik maar zeggen. Dus wat deed hij? Die sloeg de ene microfoon, de draaide hij zo aan... ...zijn snoer, plaf, knal op het podium, kapot. Er kwamen er, snel, werd er een andere microfoon aangedragen... ...en zo ging het ook door. Okay. En wij dachten al, wij... voelden erbij bij wel hangen. Wij hebben een akoestisch bandje met z'n zes, hè? ...allemaal akoestische instrumenten... Hè? ...allemaal met microfoons, moest dat versterkt worden toen in die tijd. Ja. En ja, natuurlijk... Uh, toen waren er niet genoeg microfoons. Dus we hebben zonder gitaar. De gitarist speelde wel, maar was niet versterkt. Een aantal van ons zang, uh, koorzang was niet versterkt. Maar goed, mij maakte het niet zoveel uit. Ik vond het geweldig. Al die, al die haren. We hadden lang haar toen. Ja, in ja. tijd. En iedereen ook, geloof ik, hè? Ja. Dus je zag van het podium zag je gewoon een zee van haar. <laughs> ja. En, en uh, wij speelden heel laat. Het was, denk ik... Nou, toch wel tegen de ochtend zelfs. Het was ook een beetje regenachtig. Dus het zag er nogal somber uit. En toen kwam u ineens... kwam zo achter de, de bomen kwam daar de zon op. Hmm. En dat was echt... Uh, ja, magisch. Ja, ja. Waarom mocht u daar staan? Hoe kwam u daar terecht? Geen idee, wij waren een, een, een underground bandje in die tijd. En uh, ja, wij, wij in het circuit deden we het heel erg goed. Wij waren Huisorkest van Paradiso, van de Melkweg. We hadden al die festivals gespeeld. Maar u stond tussen Pink Floyd, The Bird, Santana, dat zijn hele andere namen, toch? Ja, ja maar ja, op de een of andere manier vonden we dat... Toch wel vrij normaal. Oh, u, vond... nee, het niet. <laughs> u was daar niet verbaasd over? <laughs> niet echt, nee. nee. Had, had u tijd om naar andere bands te kijken? Uh, nou, um, niet echt tijd, maar... Uh, uh... Ja, ik heb. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb me ook altijd, altijd een beetje teruggetrokken achter het podium. Want als ik moet spelen, moet ik me een beetje concentreren. Maar mm -hmm. ik heb wel een paar dingen staan erbij. Dat is Country Joe en de Fish. Nou, zonder Fish volgens mij. Country Joe die zong in zijn eentje. Um, dat, dat, dat lied over uh, Vietnam opend op de mm -hmm. uh, um, Who Hoopie, we gonna die. Helemaal in zijn eentje. Um, voor dat. Ja, toch wel ontzettend veel koppig publiek. En dat vond ik zo fantastisch. Want, want um, die andere bandjes vond ik altijd maar ontzettend veel lawaai maken. Ja, uh, en, uh, ja en ik, ik heb uh, pas geleden nog... Er kom, komt ook een boek uit, hè, over Kralingen. Ja. Uitgeven bij uh, In de Knipscheer. Daar heb ik voor de cd moeten masteren. Mogen masteren. En toen dacht ik van... Nou, ben ik ben toch benieuwd hoe die bandjes uh, klinken. Maar het was een puinzooi oh. ook allemaal. Ze speelden allemaal slecht. U had het toen het niet door, maar slecht. achteraf lijkt het drama geweest <laughs> ja. te zijn. Ja. Het echt, mensen zongen vals En, en nou, dan denk je even, ja, maar dat had toch, het, toch magie. Ja. Terecht dat er een monument wordt ontwikkeld wat u betreft. Ja, absoluut. Het was natuurlijk in Nederland het begin van, van een, een soort van uh, ja, muziek, muziektraditie die, die daar echt werd bestempel van dit, dit is iets, weet je wel, in Nederland. Ja. En het was okay. in Amerika en Engeland was het natuurlijk al, al een paar jaar aan de gang. Ja, George Knap, organisator van het festival destijds. Uiteindelijk had het alle klassieke ingrediënten van een popfestival. Hè? Veel haar, uh, de meeste bezoekers uh, geen kaartje, veel bloot. De organisatie ja. ging failliet. Dat was allemaal geen probleem? Nou, nee. Niet, nou ja, dat we failliet gingen was wel een, in zekere zin een probleem. Toch. Maar ik moet nog even teruggaan op, te, op de woorden die net werden gezegd uh, van een van de CCC. Uh, Eén chance, ja. Mij, mij was ontgaan dat de CCC dus inderdaad op de avond daarvoor gespeeld heeft. Want normaal was het in onze organisatie en met Barry Visser samen hadden we min of meer beslist. Luister eens, de buitenlandse groep, en dat was ook in verband met de tijds natuurlijk, dat de buitenlandse groep, en dat waren de twintig ten opzichte van de Nederlandse, en dat waren er tien... Ja. dat de buitenlandse groep uh, in ieder geval op dat hoofdpodium konden. En dat was de, voor CCC, en dat is waarschijnlijk... want dat heb ik zelf niet meegemaakt, want het was de avond kennelijk daarvoor... heeft CCC op het hoofdpodium gestaan. Achteraf heb ik dat wel gehoord, dus het heeft mij toch min of meer verwonderd... want in mijn gevoel... en ik heb zelf natuurlijk regelmatig op de stage gestaan ook... Uh, Alhoewel niet in het veld, maar wel op de stage, ja. is het redelijk goed verlopen. En ik krijg nu een beetje. En ja, volgens mij de heeft de... niemand helemaal scherp wat er nou precies gebeurd is daar. Nou ja, min of meer hebben wij het wel erg scherp. Want dat wat is natuurlijk te horen in de, en te zien in de film Stamping Ground. En daar ziet u toch wel een aantal uh, okay. uh, groepen dus, uh, die oh ja. redelijk goed speelden, denk ik. Op Woodstock werden twee mensen geboren en stierven twee mensen. Is dat bij u ook gebeurd? Nou, ik weet niet of we geboren en mensen dood zijn gegaan. Ik dacht het niet, nee. Voor zover ik weet niet? Nee, zover ik weet niet, nee. Ja, ik nee. Bedoel, het is een hectische situatie natuurlijk als je uh, meestal achter het podium staat. Maar ik ben zelf drie keer ongeveer op het veld geweest. Oké. Okay. Komt er nog eens een, een, een, een nieuw Kralingen 2? Woedtok is ooit overgedaan, hè? 25 jaar later. Ja, dat was een mislukking, heb ik gehoord. Maar goed, dat weet ik ook niet zeker, want ik heb het niet meegemaakt. Uh, je kunt niet spreken van een tweede keer. Want het is, uh, het, je kunt hetzelfde nooit terugbrengen een tweede keer. Want je hebt een bepaalde sfeer, en dat was in 70. En tegenwoordig is uh, de maatschappij toch veranderd. Dus je krijgt toch uh, andere invloeden. Uh, nee, u gaat dat niet doen. Dan Dan maar, nou, een, nee, dan dan maar, maar een monument. Niet. Nou ja, dan maar een monument. Zo is het niet, want het monument komt niet uh, van mijzelf uit. Het zou een beetje vreemd zijn als we ja. een monument van, uh, op, uh, en een vlag op Berry Visser... en op mij zouden plaatsen van, hey, kijk eens, wij hebben dat georganiseerd. Nee, dat monument is van uh, andere mensen die vonden dat er een herinnering ja, moest zijn... en dat had Woed niet. En, en u dat, bent er wel trots op? Nou, nu dat ik het gezien heb, ja, tot, wat is trots. Ik vind het heel mooi. ja. Ja. <laughs> Trots is wat anders. Nou, morgen wordt het uh, onthuld. Uh, ja, een ik, groot programma. Ik wens u een fijne dag morgen. Ja, dank u wel. Uh, George Knap, organisator van het Holland Popfestival in het Kralingse Bos, 43 jaar geleden. Het is vijf voor twaalf. Het is een van de beroemdste televisiebeelden aller tijden. De man op het plein van de hemelse vrede in Peking... met twee plastic zakken in zijn hand... die in zijn eentje een tank de weg verspert. Tankman, zo is hij bekend geworden. Het Centraal Museum heeft nu een levensecht beeld van deze man aangekocht. China-kenner Gary van Pinksteren van Instituut Vingendal. Goedenavond, heb jij het beeld gezien? Ik heb een foto van het beeld gezien. Dus ik heb, en ik heb ook gezien, want het heeft volgens mij vroeger op Hoogkaterijnen gestaan. Ja. En daar, heb ik het ook, daar heb ik ook foto's van gezien, hoe het daar stond. Ja. En lijkt hij erop? Nou, we weten eigenlijk niet wat zijn gezicht was. Hè. We hebben hem vooral van achteren gezien in het echt. Dus we weten niet hoe hij er van voorkant, wat voor een gezicht die man had. Dus dat kunnen we niet helemaal zeggen. Nee. En het aardige is ook wel dat misschien heel veel Chinezen dat ook niet zouden kunnen zeggen. Omdat hij dat hele beeld van die man voor de tank nooit gezien had. <laughs> Oké, okay, het is daar niet door de propaganda heen gekomen. Nee, het zit daar inderdaad, het is een gecensureerd beeld. En daarmee dus niet helemaal onbekend, maar toch veel onbekender... dan dat het eigenlijk in het buitenland geworden is. Oh ja, hij stond dus eentje voor die tanks, hij klom zelfs op een van de tanks. Hoe is dat afgelopen toen? Ja, hij is door een aantal mensen uiteindelijk voor die tank weggehaald. Hè, want hij is op die tank geklommen, er weer afgeklommen. Toen wilde die tank doorrijden, is hij er nog een keertje voor gaan staan. Toen zijn ze dus mensen de straat opgelopen, hebben hem daar weggehaald. Maar wie die mensen waren, weten we ook niet... Sommige mensen zeggen dat was eigenlijk uh, politie in Burger, was geheime politie. Anderen zeggen wel nee, dat waren gewoon omstanders die hem daar voor zijn eigen veiligheid hebben weggehaald. En eigenlijk sinds hij daar is weggehaald, hebben we niets meer van hem vernomen. Weten we weten dus niet of hij is opgepakt, of hij daarvoor is gearresteerd. China heeft dat zelf uh, uh, uit interne partijdocumenten blijkt dat ze hem gezocht hebben kennelijk hebben proberen te zoeken en dat ze hem niet in de gevangenis vonden. En dat ze hem ook nergens in een ziekenhuis vonden. Dat ze zelf ook niet wisten waar hij was. En ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Oh, Er is gewoon helemaal niets over bekend. Nee, er zijn dus een aantal documentaires over gemaakt. Mensen op zoek geweest. Eh, kort nadat die, eh, nadat die beelden verschenen, heeft een Britse krant gezegd, nou hij heet zus en zo, maar dat is later weer aangevochten. Dus ja, het, het meest waarschijnlijke lijkt dat hij gewoon nog ergens in China woont. Min of meer ondergedoken en uh, min of meer zonder dat zijn identiteit bekend is. En dat is misschien ook maar het beste? Dat denk ik wel, ja. Voor de man zelf althans. Voor, ik denk dat hem dat uiteindelijk... Uh, waarschijnlijk het beste is wat hem had kunnen overkomen... <laughs> na deze ja. situatie. Ja. Goed. China kennen Garry van Pinkster... van Institut Klingelaar. Hartelijk dank. Na twaalf uur praat Klaas Drupsteen in Kazeluna... over stamceldonatie met Carine Meijnarens... directeur van Europe Donor... en met stamceldonor John Stolk. Wij zijn er morgen weer met Erik Kortom. Goeienacht. Ja. Vrienden...